Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een internationale politieactie is een groot phishingnetwerk opgerold. Op het dark web konden oplichters nepsites kopen of op maatgemaakte pagina's bestellen bij de verdachten. De oplichters konden die sites vervolgens gebruiken om mensen in de val te lokken. In totaal kregen ze daarmee een half miljoen creditcardgegevens in handen van slachtoffers die niet door hadden dat ze op een website waren beland. Volgens de politie in Londen trapte vooral jongeren in de val. Wereldwijd zijn 37 verdachten opgepakt, onder wie vijf Nederlanders. En niet altijd worden wapenbezitters in Nederland gecontroleerd. Eigenlijk moeten mensen die legaal een vuurwapen hebben... eens in de drie jaar bezoek van de politie krijgen. Maar dat gebeurt niet altijd, blijkt uit cijfers die het AD en RTL Nieuws opvoegen... In Nederland hebben ruim 65.000 mensen een wapenvergunning. In de afgelopen periode is bij dik 10.000 mensen niet gecheckt... of ze veilig omgaan met hun wapens en kogels. Steeds meer HAVO-leerlingen kiezen voor een overstap naar het mbo. Ze doen geen HAVO-eindexamen... maar switchen in het vierde jaar van de middelbare school. In drie jaar tijd is die groep meer dan verdubbeld... Van dik 3.500 naar meer dan 8.000. Een van die overstappers was Tom. Ik denk dat ik 9 was. Toen wist ik eigenlijk wel van... oké, okay, ik ben niet geschikt om, om heel de dag in de boeken te zitten. Dus ik was eigenlijk er al heel snel uit dat ik de technische kant op ging. En dan kom je automatisch terecht bij een mbo-opleiding. Hij zegt dat hij de HAVO vooral probeerde omdat zijn moeder dat wilde. Holland Casino ziet gokkers steeds ouder worden. Daar kwamen vorig jaar zo'n 5,1 miljoen mensen geld inzetten aan de roulette of pokertafels. En dat is een stuk meer dan een jaar eerder. Alleen jongeren blijven steeds vaker weg. Dat wil Holland Casino veranderen. Bijvoorbeeld met nieuwe gokspellen, legt mijn economie-collega Nick Wouters uit. Je moet bijvoorbeeld denken aan spellen waarbij je minder geld hoeft in te zetten om mee te kunnen doen... Ook het personeel moet op de schop. Er moet meer diversiteit komen. Want als je iemand ziet die op je lijkt... gaan meer mensen zich thuis voelen in het casino, zo is de gedachte. Om geld op energie te besparen gaan gokkasten ook vaker uit. En het weer nog. Opnieuw een wisselvallig dagje met veel wolken. Af en toe ook een buitje, maar op de meeste plekken blijft het droog. En er zijn ook opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds een paar lange files. Vooral op de A2 moet je geduld hebben van Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen. Daar heb je een kwartiertijdverlies door de nasleep van een ongeluk. En op de A8 ging het mis van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen zaanstad Delft en Zaanstad-Zuid heb je een kwartiervertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N201 vanuit Horen naar Hoofddorp sta je 20 minuten in de file... voor de aansluiting met de N231.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 Pretty women are walking with girls down my streets From my window I'm staring while my coffee goes cold Look over there yeah. There's a lady that I used to know She's married now or engaged or something so